...behoefte aan flexibiliteit, omdat er grote verschillen zijn tussen de piekmomenten en de reguliere dagen. Hoewel Zandvoort voldoende... Meneer Bouwberg wil zo'n pagina 20 van welk stuk? Van dat wat net gepresenteerd is of van de stukken die we gestuurd hebben? Gereden? Dat leek mij wel handig om het over dit stuk te hebben wat net gepresenteerd is. Okay. Ja, u hoort de reactie. <laughs> Hoewel Zandvoort voldoende parkeerfaciliteiten en capaciteit heeft... ...gaat deze opgave verder dan het grondgebied van, Zand, van Zandvoort. Dat betekent dat Zandvoort steun moet vinden binnen de regio. En dat vond ik een beetje vreemd, deze stelling. Want waarvoor zou Zandvoort steun moeten vinden binnen de regio? Want, laten we eens even de zaken bekijken. In de eerste plaats is het zo dat de meeste bezoekers van, van Zandvoort om precies te zijn, zes op de tien, die komen uit de eigen regio. Dus op het moment dat we dat een probleem vinden, dan is het niet een probleem voor Zandvoort, maar dan is het een probleem van de regio. Ten tweede, het lijkt mij dat Zandvoort moeilijk verantwoordelijk kan worden gehouden voor de vervoerskeuze die de bezoekers maken. We kunnen die proberen te, te stimuleren, we kunnen ze proberen te verleiden, maar daar houdt het dan ook wel op. En dan hebben wij denk ik niets te vragen bij onze, onze buren. Dan hebben we onze buren te zorgen dat hun mensen die in de zand voortkomen de juiste keuzes maken. En ten derde, omdat de visie naar ons idee aan voorbij gaat, dat zowel de structurele als de piekcapaciteit van het wegennet dat die tekortschiet, dat is niet zomaar. Dat is namelijk niet alleen het gevolg van toenemende mobiliteit, maar dat is vooral het gevolg van het feit dat er jarenlang niets is gedaan aan de infrastructuur die hier ligt. En dat we moeilijke keuzes, eh, Mariatunnel, Kennemer Tunnel, ik noem er maar een paar, eh, jarenlang voor ons hebben uitgeschoven. Wat betekent dat, voorzitter? Dat betekent dat wij krijgen nu een verwijt van de regio, zo, zo lees ik dat althans, van Zandvoort, u heeft een probleem en dat moet u maar zien op te lossen. Maar de oorzaak van het probleem, dat ligt niet bij Zandvoort, maar het ligt bij de regio dat betekent dat ik deze hele redenering... die op meerdere plekken in dit stuk terugkomt... dat ik die niet deel. Omdat ik gewoon zeg... regio, laten we elkaar goed in de ogen kijken... en laten we de verantwoordelijkheden daar liggen... laten liggen waar ze zijn. En laten we elkaar niet, niet gaan zwarte pieten. Daar hebben, daar hebben we niet zo gek veel aan. Dat is een, een eerste punt. Uh, dan een tweede punt wat mij erg opvalt. Dat is namelijk dat de visie die gaat uit van... Niet alle modaliteiten die we willen faciliteren. Maar de visie die gezegd... We, uh, we gaan die modaliteiten die gaan we benaderen op de manier die wij gewenst vinden. Namelijk met die driehoek die op een, op een bepaalde pagina staat. Met de autootje op de laatste plaats. Um, terwijl... Die auto, de laatste gegevens, en die kunnen intussen wijzig zijn hoor, dat, dat geef ik grif toe. Die hebben wij gepeild in de bezoekersstroomonderzoek in 2017, de CCO. Daar is namelijk het autogebruik groter dan die van de trein en de fiets samen. Ik zeg al, die kunnen best veranderd zijn in die tijd. Maar om ervan uit te gaan dat je dit even omturnt, zoals deze visie in alle, in alle pagina's eigenlijk uitademt. Ja, dat, dat lijkt mij eerlijk gezegd gewoon de boel op de kop zetten, zonder dat er enige realiteit onder zit. Eh, kijk, het, is natuurlijk, het staat iedereen vrij om welke visie dan ook te hebben, maar ik vraag me af, wat is daar de onderbouwing voor? En op het moment dat je dit, zeg maar, tot je uitgangspunt maakt, en je zegt, we gaan daar wel ons beleid op bouwen, en de werkelijkheid die gedraagt zich anders, we maken andere keuzes, ja, hoe gaan we daar dan mee om? Meneer Babber, wil zeggen ogenblik, de heer heeft voor uw interruptie. Meneer de ja, dank u wel, voorzitter. Even gewoon eh, als punt van orde, hoor. Ik wil even helder hebben hoe we dit stuk nu behandelen in deze commissievergadering. Niks te nadelen van de heer Bouwberg-Wilson, die is eh, lekker op dreef. Maar, is dat de bedoeling van vanavond? Want ik, ik ben het de, de draad even kwijt. Want als we dit nu gewoon gaan behandelen als, eh, als commissieraadstuk of iets dergelijks... Eh, ...er staat hier dat het eh, een opiniërend en beeldvormend geheel moet zijn... Wat doen we hier nu eigenlijk? Ik wil even helderheid. uit. Meneer Deen, exact wat uw laatste zin zei, opinierend, beeldvormend gesprek denk ik. En daarbij kunt u natuurlijk ook een vraag stellen aan diegene die het stuk opgesteld heeft, of die daarvoor verantwoordelijk is, in casu de wethouder. Niets meer en niets minder lijkt mij, want het stuk is a, te laat tot u gekomen, dus inhoudelijk mag er niet van u verwacht worden tot u dat helemaal... Ja, tot u genomen hebt, zowel geestelijk als met de fractie. En ten tweede ligt er ook geen raadsvoorstel aan te grondslag. Dus daar kunnen we ook niet over praten. Nogmaals, dit is een, echt een, een commissievergadering die bijeen is gekomen om dit soort zaken. ...tegen het dicht te houden, over te handelen en te praten. En dat is hetgene wat we al veel eerder ook in het presidium eens gevraagd hebben. Kan het niet zo dat de commissie, wanneer we er tijd voor hebben... ...en het is nu tien uur, dus ik denk dat we er zeker nog een half uur voor hebben... ...daarvoor uitnutten. En ik vind dat een bijzonder goed voorstel. En ik begrijp ook toen u die voorzet van mij verwachtte... ...te we die manier oppakken. Ik zie meneer El Gabali. Hoe later de avond wordt, hoe moeilijk het we kon... Weet u wat het moois is? We komen toch door het verhaal. Zeg hem maar. Meneer Van Groenlinks. Um, nee, Laten ja, we het niet meer inhouden. Ja, ik, ik steun de PVV in deze. Um, want waar ligt de grens eigenlijk tussen dan een commissievergadering houden en het open hier het over iets hebben? Want ik kan ook wel voorbereiden vragen die ik voor mezelf heb voorbereid zonder mijn fractie, ik kan ik nu gaan voorlezen. Maar ik denk dat het proces gewoon niet ten goede komt als we dat op die manier doen, meneer Elke Bali. We doen het wel zo en ik heb het zo uitgelegd. Dank u. Ik heb net het woord gegeven aan meneer Barber Wilson en die had de interruptie. Kunt u het wat samenvatten wat u nog meer wil gaan zeggen? Ja, ik, ik, kijk, ik, ik begrijp de vragen wel hoor van, van degenen die aanwezig zijn. Maar ik, ik, ik moet zeggen dat ik nu ook eigenlijk, eigenlijk het spoor even bijster ben. Want ik dacht dat van mij een reactie op stuk gevraagd werd. Als dat niet zo is dan hoor ik het graag. Want dan stop ik meteen. Ik breng in de, de, de mailwisseling die er met de rivier is geweest, waarin we hebben aangegeven dat we in de commissie van maart dit gaan behandelen, dit stuk. Dus op het moment dat er nog verhelderende vragen zijn aan de, aan de samenstellers, kan ik me dat heel goed voorstellen. Maar ik heb me niet voorbereid op een behandeling en ik ga dat ook niet doen. Nee. Want dat hebben we niet met elkaar afgesproken. Ik heb denk ik in ieder geval een aantal vragen gesteld. En dat zijn lang niet alle vragen die ik heb. Maar ik, ik, zal, ik, zal, u, ik zal de tijd bekorten en het hier maar even bij houden. Ik denk dat het aardig indicatief is voor hoe wij er staan. <lacht> u bent heel efficiënt en de zwaar komt over. <lacht> Mevrouw Ja, dank u wel. Uh, We bewaren hem uh, voor maart. CDA, meneer Metters. Ja, voorzitter... Uh, ik heb eigenlijk uh, geen vragen. Uh, ik heb wel uh, het stuk gelezen wat uh, naar Bloemdag gegaan is, uh, een tijdje geleden naar de gemeenteraad. En als ik dat, uh, dat stuk lees, uh, ja, dan uh, uh, kom ik wel eigenlijk een beetje bij een standpunt wat de CDA inneemt, uh, in gaat nemen. En uh, dat is ook voorhand, dat wil ik best wel al aan de anderen meegeven. Dat op zichzelf uh, vindt het CDA het een goed verhaal. Uh, ...wat hier ten, uh, aan de grondslag ligt. Alleen, uh, wat ik lees, en daar kom ik dan wel op terug, inhoudelijk als ik het qua badzijde kan formuleren... ...en aan anderen ook mee kan geven, er staan volgens mij wel wat tegenstrijdigheden in. En uh, die tegenstrijdigheden zal ik dan benoemen, te zijn de tijd. En uh, die tegenstrijdigheden geven aan, en daar zit voor het CDA wel een belangrijk punt dat uh, wij zijn niet voor de auto één. Uh, wij zijn niet uh, zoals de VVD en OPZ zich opstellen. Dat wil ik nadrukkelijk wel hier vermelden. Want in de toekomst zal er een andere manier, voorzitter, zal er een andere manier van vervoer plaatsvinden dan op dit moment. Dus ik even een snelle kijk reactie ik in een perspectief op u. van een visie. En dat ligt hier ook aan ten grondslag, een visie met, te zijn. Met even, even een korte interruptie van de heer bouwberg Ja, voorzitter, Dat is heel fijn. Dat ik iets over de auto heb gezegd. Dat heb ik onderbouwd met de situatie zoals die in 2017 was, gerapporteerd in het uh, stuk van Decisio. Dat neemt niet weg dat er sindsdien best iets kan, kan zijn veranderd. Dat gaf ik ook aan, dacht ik. Dus we zijn niet alleen maar voor auto op één. Dank u. Dank u. Meneer Metters. Dan zijn we het helemaal met elkaar eens. Dat gaat dan absoluut goed komen. Want uh, uh, dat is ook uh, ons standpunt. Die tegenstrijdigheden die je leest, die zijn namelijk dat je niet buiten die auto ook kunt. En daar moet je ook wat aan doen. Dus dat is het CDA ook van mening. En daar kunnen we elkaar wel in vinden. Zoals meneer bouwberg Wilson. Het, uh, het stuk van 22 oktober 2019, wat wij ook bewust ondertekend hebben en uh, ook aandacht vragen. En dan kom ik op het kernpunt. In dit stuk staat absoluut uh, veel te weinig als het gaat om de verbinding Oost-West en die Randweg-Zeeweg. Dat is een essentieel punt. Bloemendaal die zegt dat hebben we eruit gehaald. dat komt zonder niet terug in het uitvoeringsprogramma en zo. Nou, als dat zo is, zullen wij niet instemmen. Te zijn de tijd met een zienswijze. Dat kan ik u op voorhand wel vertellen. Voor het er heel goede dingen in. Uh, uh, en ik kom er nog op terug. Ik zal dan mijn collega's meenemen om het per bladzijde te behandelen. Dus nog zelf een goed verhaal. Maar niet goed genoeg om het uh, te zijn de tijd uh, akkoord mee te gaan, omdat er namelijk een grote omissie in zit. En dat is de oost west verbinding Dank u wel. Dank u meneer Metters. Ik kijk nu naar GroenLinks. Ik zie de heer L. Gebali. Kijk, ja, die doet het echt. Ja, het gaat steeds beter. Dankzij ja. u. Echte stimulerende opmerkingen. Doet wonderen. Ja, voorzitter. Wat ons betreft kunnen we kort zijn zonder dat we ongeveer een hele boom hebben gekapt aan a net. Uh, wat dat betreft uh, zou het leuker zijn als er gewoon een goede beamer hangt die werkt of een tv is die waar we het op kunnen weer. zien. Dus uh, dat vinden wij zonde dat we dat toch even hebben gezegd. Dus blijven GroenLinks. Uh, wat dat betreft zijn we ook wel blij met dat stuk. Voor de rest ga ik er helemaal nog niks over zeggen want ik heb nog niet besproken in mijn fractie. En daar wil ik het graag bij houden. Dank u dank wel. Dank u. Meneer Deen. Ja dank u wel voorzitter. Nou ja nu het er toch even over hebben. Uh, kan ik me aansluiten bij uh, eigenlijk het punt van wat VVD maakte aangaande de auto. Eh, er staat letterlijk, we denken de auto niet weg, maar de auto krijgt niet meer de hoogste prioriteit. Nee, dat klopt, maar wel de laagste. Hij is in één keer in het onderste puntje van de omgekeerde piramide beland. En dat is nog net bestemd voor de auto. Dat vinden wij op zich uh, onvoorstelbaar. We hopen dat, uh, aangezien het nog gaat om een conceptvisie, dat daar nog iets aan kan gebeuren. En een tweede punt, uh, wat misschien iets minder kan, is uh, het feit dat dit document eigenlijk uit de voegen barst van pure energietransitiepropaganda. ...vanuit de linkse klimaatkerk, laat ik het zo maar even noemen. En die aap komt ook in die zin een beetje uit de mouw... ...want we lezen dat deze visie mede tot stand is gekomen... ...met behulp van denkkracht van de ons welbekende heer Karel van Broekhoven. Ja, voorzitter, als we dit soort radicale linkse beroepsactivisten... ...mee laten denken over onze bereikbaarheidsvisie... ...dan kunnen wij daar niet instemmen. Dank u wel. Ja, dat deel ik, voorzitter. Ik moet er ook even bijkomen. Uh, We hebben heel duidelijk uh, aangegeven aan de griffie dat uh, de stukken ons uh, veel te laat uh, hebben bereikt. Um, en dat doe ik niet om lullig te zijn, maar uh, ik zit met uh, twee fractieleden en ikzelf die toch een, een baan hebben. En daar bedoel ik verder helemaal niets mee uh, voor degene die daar. Uh, niet meer uh, van hoeven te, te leven. Die uh, heerlijk van hun pensioen kunnen genieten en deze stukken uitgebreid kunnen lezen. Uh, ik, vind de, de, ik bedoel er echt niks mee, mevrouw koper. Um, dus ik, wij moeten het nog in de fractie bespreken. Dus wat dat er gaat, uh, wil ik het hier even bij laten. Dank u. Dank u voor toch uw reactie. Ik wacht rustig dat u me, tot u u mijn naam noemt. Ik heb de twee dames die ik, uh, uh, wij, zitten, wij zitten met wel meer dan twee dames in de fractie. Inderdaad, um, uh, voorzitter, we hebben met elkaar afgesproken, dit wordt een uh, beeldvormende bijeenkomst. Uh, als er vragen gesteld zijn ter verheldering, ik heb geen vragen ter verheldering over het stuk. En de inhoudelijke behandeling, ik heb een aantal uh, interessante opmerkingen genomen, dank u wel daarvoor. Die kan ik mooi meenemen naar mijn fractie om daar even met elkaar uh, over van gedachten te wisselen en dat gaan we dan ook doen. Dank u, vrienden Koper. geeft geef nu het woord aan de wethouder, meneer Benensen. En mevrouw Albers, ik, ik zie u daar staan, maar u kunt rustig gaan zitten achter. Ja, waar? Zoekt u een plekje. Dank u wel, voorzitter. De bedoeling van uh, de behandeling van vanavond was om duidelijk, uh, wat mij betreft in ieder geval, informatie bij u op te halen. ...van uh, wat u vindt van dit stuk en hoe wij daarmee verder moeten. En wat dat betreft, um, um, waarom nu vanavond toch op deze agenda... ...en dat is eigenlijk gekomen doordat um, diverse andere raden... ...dit stuk al wel heel duidelijk op de agenda hebben, hadden. En wat dat betreft, um, zeg maar, um, spijt het mij... ...van dat dit zo gegaan is zoals het gegaan is. Um, het is zo dat, en dat is dan de concrete vraag van de VVD, op 27 november was ik inderdaad ziek. Ik was er niet tijdens die bijeenkomst en er was ook niemand anders die zeg maar, namens de gemeente Zandvoort kon uh, spreken. En daarover zit ook een stuk uh, misverstand en, en dat is ook uh, denk ik de kern ook van de brief van, uh, van uh, uh, de voorzitter van uh, de regio. Die gezegd heeft, daar is in de procedure is gewoon iets niet goed gegaan. En dat heeft mij wel in de problemen gebracht, omdat ik inhoudelijk het gewoon met een aantal punten in, uh, in deze notitie gewoon niet eens was. En dat is ook de reden gewoon geweest waarom ik gezegd heb, van ik ga hem nog niet in het college brengen en ik ga hem ook nog niet naar de raad brengen, omdat ik zeg maar fundamenteel met het aantal zaken die erin staan niet eens ben. En ook omdat er zeg maar, een aantal zaken in een vorig concept wel stonden en in het laatste concept niet. Ik heb daar afgelopen woensdag hebben we daar nog een stuurgroepvergadering over gehad, waar ik heel duidelijk mijn, mijn visie heb kenbaar gemaakt. En vandaar ook dat, we, dat er eigenlijk gezegd is, en er vindt binnenkort nog een keer weer een, een, een afspraak plaats met de vier andere wethouders, hoe we nu met dit soort... Uh, ...in mijn ogen toch hele belangrijke zaken, hè, want we praten wel over regionale zaken over de toekomst, die, uh, waar we, hoe we daar dan precies mee omgaan. Want het heeft niet alleen effect op dit stuk, maar ook op een stuk van de Zuid-Kennemer-agenda en ook op de uh, ontwikkelingsperspectief voor de binnenduinrand. Want het zijn toch stukken die wat mij betreft eng met elkaar verbonden zijn. Maar ik denk dat het goed is dat ik even mijn verhaal afmaak. Uh, Punten die, zeg maar, wat uh, mij bezighoudt is met name he, van dit is een toekomstvisie voor 2050. Hè? Ik weet niet wat er in 2050 uh, allemaal gebeurt. Ik leef dan waarschijnlijk niet meer. Maar dat is wel een visie die een richting aangeeft. En een van de zaken die nu voor mij belangrijk zijn en die ik mis in dit stuk, is zeg maar de visie van nu... ...en de visie van 2050. En wat dat betreft, dan wijs ik u toch even op... ...maar kennelijk mensen zijn mensen toch een beetje plaatjes georiënteerd... Hè? ...want iedereen die valt op die omgekeerde piramide... ...maar als we kijken op bladzijde 13 van het stuk van november... ...wat u allemaal heeft... ...daar staat heel duidelijk in... ...waarbij alle modaliteiten in de infrastructuur... ...optimaal zullen worden ontwikkeld en benut. En dat is nou precies de kern waar het mij ook om gaat... ...en dat had ik graag veel duidelijker benoemd willen hebben... Want we zijn het er allemaal denk ik over eens. Als we vandaag allemaal besluiten om in de auto te gaan, dan wordt het een chaos. Als we besluiten vandaag allemaal op de fiets te gaan, dan wordt het ook een chaos. En als we besluiten vandaag allemaal in de trein te stappen, wordt het ook een chaos. We hebben stomweg gewoon al die modaliteiten die er zijn... ...hebben we keihard nodig in deze regio om de regio bereikbaar te houden. En dat we kijken naar een visie van over zeg maar 30, 40 jaar... ...om te zeggen waar staan we dan... Kunnen we dan nog wel die vervoersmodaliteiten eh, allemaal in diesel nog optimaal benutten? Ik denk dat het goed is dat die visie er ligt, van dat dat waarschijnlijk niet kan. We kunnen dan niet allemaal, hè, als we dan 20, 20 miljoen inwoners hebben... en we besluiten allemaal met de auto te gaan, dan wordt het waarschijnlijk een chaos. En dat kunnen we niet, want het is overal volgebouwd, et cetera, et cetera. Dus dat die visie er ligt, dan denk ik dat dat alleen maar goed is. En ik denk dat u ook zo ernaar moet kijken... Er, zijn, er is een ander belangrijk punt. En dat is zeg maar. Eh, dus ik praat dan even over die omgekeerde piramide. Hè, en de, prioriteiten van, de prioritering van nieuwe investeringen. En ik denk dat duidelijk is dat. Nee, we gaan door met investeren ook in zeg maar weginfrastructuur. Want er, zijn, zeg maar, hè, er is een MIRT-studie over zeg maar, het Rotterpolderplein. Er is zeg maar een studie over zeg maar, de Velse Verbinding. En ja, er komt wat mij betreft. En daar maak ik me hard voor. Ook een studie over zeg maar, het tracé, aansluiting, de randweg. Zeeweg, Want die moeten er gewoon komen, keihard. Die moeten wat dat betreft van Zandvoort gewoon komen. En dat is zeg maar, waar ik op insteek. Daar ben ik blij dat er een motie ligt vanuit Zandvoort. Ja, ja wij vinden die als Zandvoort vinden wij belangrijk, die bereikbaarheid. En ja, er ligt helaas ook een motie van Bloemendaal en er ligt een motie van Haarlem. Dus ik heb tegen mijn collega's gezegd, van: wat mij betreft moeten al die moties van tafel... We willen gewoon een heldere tracé-studie hebben en laat dan een deskundige, externe deskundige, maar naar kijken van wat is de meest optimale. En dan kunnen we best met elkaar kaders voor uh, met elkaar opstellen en we gaan dat doen. En wat dat betreft vind ik het jammer dat u die brief niet heeft, want ik citeer me even, eh, eh, eh, dan even uit deze brief. En u heeft hem inmiddels, eh, heb ik besleten, begrepen dat hij er wel is. Het volgende traject om, omtrent de aansluiting Randweg-Zeeweg deze is niet in de visie voor 2050 opgenomen. Reden daarvoor is dat er vooralsnog geen gezamenlijk gedragen oplossingsrichting uit de tot nu toe opgelopen gelopen traject met de raad is gekomen die klaar is om opgenomen te worden in het visiedocument. Dit betekent echter niet dat de aansluiting randweg zeeweg voor de gemeenschappelijke regeling van tafel is. Er is ook een uitvoeringsagenda en de begroting, uh, en de begroting nog steeds een post hiervoor opgenomen. In een separaat traject, en daar hef ik nog even aan, in een separaat traject zal nader invulling worden gegeven aan de vorming van een gezamenlijk standpunt in intensieve samenwerking met de raden voor, uit alle regionale gemeenten. Nog voor de zomer zal hierover informatie volgen. Dus we zijn daar volop mee bezig. Ja, en daarom heb ik ook zeg maar, u het compliment aan het begin gegeven van dat ik blij ben dat u het belang beseft van om op die radenvergaderingen bij aanwezig te zijn. Om te laten horen van wat is het standpunt van Zandvoort. En als we dat niet doen, dan verliezen we elke discussie. En dat is denk ik even van, van, van belang. Verder, eh, zeg maar, van, we kunnen nog heel lang hierover praten. Eh, ik denk dat ik duidelijk graag mag aangegeven hebben wat mijn belang is. En we kijken natuurlijk ook verder naar de doorstromingen. Ik ben binnen de regio ben ik de trekker van het zeg maar, dynamisch verkeersmanagement. Ik heb... Nu net nog even zeg maar, mijn collega's van Heemstede en, Bloemendaal, of Heemstede en Haarlem uitgenodigd om te zeggen van neem in je begroting 2021 op meer aanleg van intelligente verkeersinstallaties. Zodanig dat we zeg maar, die aan kunnen sluiten op dat dynamisch, dynamisch verkeersmanagement waarmee we de doorstroming eh, kunnen bevorderen. Dan wil ik nu even het woord geven mevrouw Kuijn. Ja, dank u wel. Voor uh, voorzitter, ik had een vraag voor de wethouder. Uh, begrijp ik dan nu dat er toch nog een herziene visie komt? Omdat u zegt van, ik ga nog wat dingen toevoegen, want dan krijgen we een <coughs> ander stuk. Kunt u hier gelijk een kort antwoord op geven? Het is wat mij betreft, ik hoor graag van u wat u aangepast wil worden op deze visie. En als u zeg maar, mij daarmee van voorziet, hè, dan ga ik daarmee terug naar de stuurgroep. En te zeggen van, dit zijn zaken die we gewoon uh, willen hebben... Ik zeg niet dat het allemaal lukt, hè? want dit is wel een regionaal stuk. Hè? Dus eh, het, is wel, het moet ook gedragen worden door anderen. Maar als het zinnige zaken zijn, dan ga ik ervan uit dat dat komt. Sorry, Jan. Voorzitter. Ja. Heer Babbel, <lacht> deelsen, u had ook een interruptie. Ja, en dat was namelijk uh, gezien de opmerking van de wethouder om steun. Wij hebben vanuit de Raad van Zandvoort in juni een amendement aangenomen... Uh, en dat richtte zich op de concept bereikbaarheidsvisie met erin een niet mis te verstaande stellingname van de Raad van Zandvoort. Uh, ik moet op mijn spijt constateren dat ik die op geen enkele wijze terugvind in hetgeen wat we nu uh, vanavond opnieuw het bespreken. Uh, daarnaast hebben wij ook de stuurgroep nog unaniem van een zienswijze of een brief uh, voorzien in september van dit jaar. En ik moet tot, tot, Volk, ja. wederom tot mijn spijt vaststellen dat ik daar ook weinig van terug heb gezien. Dus die steun die is er, alleen het resultaat daarvan die is nog even niet zichtbaar. Dank u, voorzitter. Dank u, mevrouw Bergelson. Ik zie dat meneer. Voorzitter? U heeft ook nog geen interruptie? Ja, uh, nou, meer een vraag aan de wethouder eigenlijk. Van um, Elge Bali. Ik, dank u wel. Ik, ik, ik, ik hoor de wethouder dat hij graag uh, informatie ophaalt. Uh, de vraag is dan alleen. Uh, gaat het om deze vergadering dan of gaat het om de vergadering die wij in maart gaan houden? Het gaat om deze vergadering en de vergadering die nu we gaan houden. De wethouder die zoekt en die vraagt en die smeekt om zoveel mogelijk informatie en vragen. En dat is het enige wat hij doet. Dank u. Gaat u gang. Dank u, voorzitter. Ja, ik ben het niet helemaal met u eens, meneer Bouwberg Wilson. Want zeg maar um, uh, bijvoorbeeld de aansluiting zeeweg Randweg is een hele belangrijke. En volgens mij is dat ook. He, dat was de strekking volgens mij van het amendement in de tijd. En daar ben ik keihard voor aan het werk. Alleen, uh, u moet zich wel realiseren dat er zeg maar twee andere moties liggen van twee andere gemeentes uh, die zeg maar uh, iets anders uh, van ons vragen. Nou, en ik denk dus zeg maar als ik nu kijk wat, wat nu het resultaat is, he, dat we dus zeg maar met de verschillende de raden uh, daarover ga, in overleg gaan van, van uh, hoe dat verder moet. He, dan denk ik dat daar gewoon het maximale, op dit moment even het maximale bereikt is. Ja, wat mij betreft gaat morgen eh, zeg maar, die trastee-studie beginnen. Daar heb ik me ook voor, hard voor gemaakt. Daar heb ik ook steun voor, zeg maar, denk ik, van mijn, eh, mijn collega-wethouders. Maar de raden die gaan er uiteraard over. En eh, in die zin hebben we denk ik ook een oplossing om die raden erbij te betrekken. En gezamenlijk tot een standpunt te komen van hoe gaan we dit oplossen. Maar dat het opgelost moet worden staat als mij, voor wat, wat, wat mij betreft als een paal boven water. Fijn een kleine aanvulling. Gaat u uh, gauw meneer Van ja, Wille? Naar aanleiding van, van de opmerking van, van de wethouder. Toch even, um, uh, hoe, zit, hoe, nou, hoe zitten we er nu in? Want we hebben namelijk Bloemendaal, die heeft dit stuk behandeld. En het is identiek aan wat we vanavond bespreken, als ik het goed heb gekeken. Uh, die hebben dat vastgesteld of die hebben het aangenomen. Ik weet niet hoe je dat moet zien. Hoe gaan we dat nou verder in het proces uh, tot uitdrukking brengen? Als er dus, zoals wij, waarschijnlijk uh, mensen zijn die daar wat anders over denken. Een proces. Nou, wat, mij, wat mij betreft, eh, en dat heb ik net volgens mij al uitgelegd, eh, zeg maar, ga ik nu ophalen van wat er, eh, wat er aan, aan standpunten is in deze raad. Dat ga ik eh, in ieder geval meenemen, eh, in, eh, in, in het, in, wat mij betreft in het collegevoorstel, wat wij gaan doen aan de raad. Hè, van die punten die gaan wij meenemen, die ga ik ook melden bij de stuurgroep. En dan is het Constantin. aan de stuurgroep om daar eh, zeg maar op, verder aan... Mevrouw Koper heeft een interruptie voor u. Ja, ik ben met, met alle respect voor alle argumenten, maar we zitten toch op twee niveaus zitten we te vergaderen. We hebben niet afgesproken dat we input leveren. Ik ben van harte bereid om input te leveren ik snap heel goed de vraag van, van de wethouder en die komt ook in maart. Want naar aanleiding van de mail van de g hebben wij hem gisteren in de fractie niet besproken. Dus dat kan niet, want dan zit de ene helft van alle fracties zit input te leveren en de andere niet. En dan zetten we elkaar op het verkeerde been. En volgens mij, dat amendement waar de heer bouwberg Wilson aan refereerde, was met algemene stemmen door iedereen aangenomen. Dus we, we zien allemaal de, de, het belang hiervan. Laten we dan ook nu alleen maar verduidelijkende vragen doen of schriftelijke vragen. En de, en, en de rest meegeven in de commissievergadering van maart. Want onze fractie heeft zich niet voorbereid op het leveren van een bijdrage. En dat, dat bent u van mij niet gewend. Nee, maar dat is duidelijk, mevrouw Koper. U kunt ook nooit compleet zijn, want dat kan ook nog niet. Want dat is uw betoog, immers. Dat oh, is dat er gaan? Ja. Dat is ons betoog. Uh, mag ik dan toch uh, nog eens een keer rondkijken en hiermee vaststellen dat wij de nodige uitgewisseld hebben, kennis genomen hebben voor de presentatie. En hier nog niet mee klaar zijn. U. Mevrouw u kunt het niet laten. Nee, dat vrouw, klopt, ik ga niet laten. En uh, dat komt ook omdat ik uh, uh, toch wel een beetje verwarring ben. Want de wethouder geeft aan, ik wil je toch ophalen. Ik ben het eens met mevrouw Koper van, dat is een beetje lastig. En trouwens, anderen die dat ook gezegd hebben. Maar dan komt er wel namelijk even een ander punt om de hoek kijken. Want uh, als wij dat in maart moeten gaan bespreken... Uh, uh, inclusief onze input die we dan voor die tijd kunnen geven... betekent het wel dat het college met een voorstel moet komen richting de gemeenteraad... Waarbij ze dit stuk dus aannemen, vaststellen. Um, maar is het, college is het college van plan dit te gaan doen? Gaat het college dit stuk op deze manier vaststellen? Want anders kan je namelijk iets niet naar de raad brengen. Ja, dan vraag ik toch aan de heer Beres om dat nog even kort toe te lichten. Uh, ik denk dat ik dit binnen het college ga bespreken. En nogmaals, ik had liever gehad dat we vanavond... Uh, uh, dat ik... Uh, wat ik eerder gezegd heb, toch de informatie bij u ophaal... want daar kan ik dan wat mee, hè? Eh, als u zegt van nou eh, ik kan ik, ik, natuurlijk heb ik begrip voor de argumenten van diverse fracties die zeggen wij hebben het nog niet kunnen bespreken maar wellicht dat u toch nog, kijk tot al maart hebben we nog de hele maand februari, wellicht dat u toch nog in de gelegenheid bent om het zeg maar eh, binnen deze maand eh, te bespreken zodanig dat ik voor het eind van de, van de maand uw informatie heb waar ik wat mee kan en dan kunnen we ook zeggen van kijk als er hele wezenlijke zaken zijn die we per se erin willen hebben dan, eh, dan eh, weet ik weet ik op dit moment nog niet of ik besluit... om dit uh, stuk dan wel rijp te, te maken... voor het collegebehandeling... en voor de raadsbehandeling, ja of nee. Of dat ik er eerst op voorhand mee terug ga naar de stuurgroep... en zeg van, dit zijn zulke feestelijke dingen... ja en daar ga ik eerst mee terug. Ik denk dat het laatste een hele goede voorzet is... Uh, als ik rondkijk... en anders komen de stukken afgebouwd en al... met voorstel bij eerst bij de agendacommissie... en daarna... en onderwijl zie ik toch GroenLinks... De vinger ik op, op de ja, want ik snap, laatste interruptie, kan dat? Ja, is een interruptie is een handrekening naar de wethouder zelfs. Ik snap nee. dat de wethouder dit namelijk wil en ook voor februari. Aangezien wij toch in uh, de, de raadsagenda voor februari ook heel erg klein is, is het dan geen idee om voor de raadsvergadering, zoals we al vaker doen, nee. daar een commissievergadering te houden ja. en dan dit stukje bespreken. Dan zorgt ervoor dat de fracties de tijd hebben om dit in hun eigen fractie te bespreken en zorgt dat de wethouder nog op tijd is voor eind februari om het een en ander op te halen bij ons en dat mee te nemen naar de stuurgroep. Uh, hartelijk dank voor uw opmerking. Uh, ik denk dat daar uh, in ieder geval wel over gedacht wordt wat u net gezegd heeft. En dan wil ik nu dit ja, opinierend gesprek wat we alle gehad hebben afsluiten met dankzeggend aan Dimitri Arpad, Chateau Albers voor de prachtige presentatie en natuurlijk Lydia Albinus voor haar aanwezigheid. En natuurlijk u heeft er stevig over nagedacht mag ik denken. Uh, u allen hartelijk dank voor, voor dit, uh, deze inbreng en wethouder u ook. We zijn echter nog niet klaar met deze vergadering. Er is nu nog een rondvraag. U weet, de rondvraag is geen agendapunt, geen nieuw agendapunt, maar slechts een rondvraag. we hebben toch bereid gevonden, tenminste het college bereid gevonden, als er direct antwoord gegeven kan worden op een vraag, dan zullen ze dat doen. En dat doen ze ook in één termijn. Ik kijk rond. Ik begin bij de PVDA. U mag ook geen zeggen. Nee ga ik niet doen. Ik had twee dingen. Uh, ik deel een compliment uit en ik heb een vraag. Zal ik met het compliment beginnen? Ik las van de fietsenvrakken en de, de actieve opstelling en de handhaving daarin. En dat is echt heel goed voor ons dorp dat daar actief uh, uh, de, hand, uh, de, de hand wordt genomen. Dat is één. Het tweede gaat over de communicatie over het afvalbeheers, be, het nieuwe afvalbeleidsplan. Uh, het zoomt in het dorp van wat gaat er nu veranderen. En ik heb de wethouder in oktober gevraagd, wilt u alsjeblieft op tijd beginnen met de communicatie voordat de zaak al in planning is. Nou komen er allerlei bijeenkomsten straks, maar ik doe toch weer een beroep op de wethouder. En ik vraag of u dat wil meenemen om op tijd te starten met de communicatie naar de bewoners. Want mensen vragen zich af wanneer er wat gaat gebeuren. Frieden. Wilt u daar nog even naar kijken, alstublieft? Goed, meneer Beerens, gaat u gaan. Ik kan het kopen, dat beloof ik. Nou. Nee, nee, dit is een echte belofte. Dit, dit is hartstikke goed. D66. Ja. Waarom doet hij het niet? Hij doet het. Dank u voorzitter. Ik heb een vraag um, die betrekking heeft op de verkeersbesluiten voor het opladen van elektrische voertuigen. Uh, als D66 juichen we dat heel erg toe. Laat dat duidelijk zijn. Um, maar het college van BMW heeft dat gemandateerd aan Haarlem. En Haarlem uh, gaat dan intekenen waar die palen komen te staan. Prima, kan er kan op zichzelf niets uh, mis mee zijn. Maar hoe worden de, de betreffende burgers die in die woonomgevingen uh, gehuisvest zijn, hoe worden die geïnformeerd? Dat is eigenlijk mijn vraag. Dank u. Kort. Ja. Um, um, ik, ik weet wat u bedoelt. En volgens mij gebeurt dat op een uiterst correcte wijze. En ik weet dat toevallig zelf, omdat, ik dat, uh, omdat uh, vlak bij mij uh, voor de deur is ook een uh, laadpaal geplaatst. En de directe omgeving van daar waar een laadpaal wordt geplaatst, die wordt geïnformeerd dat die met tekeningen en al, dat daar een laadpaal wordt geplaatst. Dat het, of liever gezegd dat dat voornemen er is. Er is mogelijkheid om, om daarop zeg maar, bezwaar te maken. Als dat niet gebeurt, dan wordt die paal geplaatst. Ik weet uit eigen ervaring dat zeg maar, bij, in mijn geval heeft een buurman heeft daar bezwaar tegen gemaakt, dat die daar geplaatst wordt. En er is opnieuw een soort van ...participatieplannetje gemaakt, met dat hij iets verplaatst is... ...en is weer opnieuw zeg maar, de rondvraag bij de buurt gegaan van... ...heeft u bezwaar dat hij een bepaal daar geplaatst wordt? Ja. We hebben dat in alle gevallen gedaan, met, met uitzondering van één... ...maar dat was geloof ik op de boulevard, daar zijn geen omwonenden... ...dus vonden we het ook niet noodzakelijk om daar ergens een participatietraject te gaan opzetten. Dank u. Mag ik daar kort op reageren, voorzitter? Want dat is, nee, dat ik weet niet. dat het niet mag, maar het is er niet één, maar het zijn er twee... En daar wil ik de wethouder dan wel even apart over spreken. Doet Dank. u dat? PVV, GroenLinks, 1. Eén vraag. Uh, ja, we, we hebben afgelopen weken een mail ontvangen. Uh, het heeft ook voor mij in de ingezonde brief in de krant staan. Betreft de aantallen aanhangwagens en andere voertuigen die in Nieuw-Noord langs de weg uh, staan. En eigenlijk op veel meerdere plekken daar staan. Ik weet toevallig ook dat de portfeuille er voor mij wel mee bezig is. Uh, alleen ik was benieuwd naar de stand van zaken ook omdat ik natuurlijk daardoor uh, daarover ben gemaild. En benieuwd uh, dank u. hoe dat zit. Ja, dank u vriendelijk. Ik weet niet of de portefeuillehouder daar zelf op wilde reageren of dat ik dat... Zal, zal, zal ik dat... Uh... Ja, ja. We treffen het. De portefeuillehouder is in de buurt en kunt u daar kort een antwoord op geven? We hebben vandaag een aanwijs... u, u mag de microfoon gebruiken bij die uh, spreekgestoelte. We hebben vandaag een aanwijzingsbesluit genomen uh, op basis waarvan we uh, in feite morgen al kunnen gaan handhaven op dit punt. Uh, en als we dadelijk ook met de handhavers afgesproken dat daar meteen actief op geacteerd wordt... Oude partij zal Dank u voorzitter. Uh, het, het klopt, uh, de handhaving die heeft al vandaag, uh, heb ik gezien, na vier jaar. Uh, Rondvraag, meneer Berg. Een, een stakker, sticker geplakt op een aanhanger die er op 4 staat. Last onder dwangsom is vandaag opgeplakt. Dus uh, uh, hulde burgemeester, ze, zijn, uh, ze hebben niet gewacht tot morgen. Ze zijn vandaag al uh, op pad gegaan. Maar mijn rondvraag is, ik heb in uh, daar stukken van Haarlem gezien... een rekenkamerrapport over Spanenlanden. En aanwijs voor 10% ook aandeelhouder zijn voor Spanerlanden, wilde ik vragen, komt het ook bij ons terug op de agenda? Oh, is op ons. Heel goed. Dank u. Goede rondvraag. Dank u, virgen, meneer Berg. Ik kijk naar uh, mevrouw Kuin. Ja, dank u wel. Het werd net in de presentatie ook al benoemd, maar wij waren benieuwd uh, naar, hoe, naar de status van het parkeerbeleid. Wat de vorderingen daarvan zijn. Maar u bent nog steeds benieuwd, denk ik. Wat zegt u? Ik bent nog steeds benieuwd. Ja, dank u. Ik kijk naar uh, CDA. Meneer Metters. Een korte opmerking. Uh, ik heb vorig jaar een keer gezegd, uh, en de wethouder aangesproken, op de kaalslag in noord -en bomen gaat. Ik hoop dat hij mijn compliment wil aanvaarden, dat ik... Nu gezien hebt dat er heel veel bomen geplant zijn. en dat er de pracht erbij staat. Ik dank u daarvoor. Ik neem mijn woorden dus terug. Dank u vriendelijk, meneer Metters. Ik stel vast. Ja, wat is er, mag ik nog overgeven op een vraag? <lacht> <lacht> <lacht> Salomo, open u. Ik... <lacht> er nee, nee, was een vraag over, nee, over spaarnemen. Meneer, meneer, meneer Bruijs, gaat u gang. En er werd antwoord op gegeven. Uh, ik heb medegedeeld dat er een uh, rekenkameronderzoek uh, van Haarlem is. Maar dat is een Haarlems rekenkameronderzoek. Dus, dus, maar, maar jullie krijgen het wel te actieve informatie. Maar het is niet zo dat wij dat gaan behandelen als een rekenkameronderzoek. Want het is een rekenkameronderzoek van Haarlem. Dat wil ik wel even zeggen. Dat dat... Dank u, wel. Maar er is er een bericht over gekomen. Dank u vriendelijk. Nou, dan heb ik die twee complimenten gehoord. En ik heb heel veel vragen gehoord die beantwoord zijn. Echt, mevrouw Kuin is de enige die niet beantwoord is. Bent u in staat om mevrouw Kuin te beantwoorden? Dan kijk ik even naar mijn. Collega, maar ja. We gaan ervan uit dat wij zeg maar in maart met een eerste uh, uh, nota komen waarin we uh, de, nee, dat is geen waar wij een aantal voorstellen doen uh, voor de kaders en waar we aan de raad vragen van uh, gaat u akkoord met deze kaders of heeft u aanvullend nog kaders die u wil stellen ten aanzien van het verkeer en het parkeeronderzoek. Nou, nu is echt iedereen tevreden, zie ik. Ik dank u allen bijzonder voor deze vergadering en voor uh, uw positieve bijdrage. En ik sluit hiermee de vergadering voor vanavond af. Dank u. Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other. While I go for this and that. Goodness knows what the end will be Oh, I don't know where I'm at It looks as if we two will never be one Something must be done You say either, I say either You say neither, and I say neither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 Tomato and you like tomato? Potato. Potato. potato tomato. Let's go. You got pajamas We know we need Better the Let's call the Met Ella Gerald en Louis Armstrong sluiten we deze raadscommissievergadering af voor vanavond we gaan door met onze normale uitzendingen, en onze normale programmering hier op ZFM. Peaceful Radio, dat gaat nog door tot 11 uur. Mijn naam is Walter Sans. ik ben er morgen vroeg om 8 uur weer. Iedereen nog een hele fijne avond. Tot morgen.